ik ben het nos Nationaal Door de aanhoudende economische onzekerheid reorganiseren. De sanering moet vanaf 2015 ieder jaar een besparing opleveren van 60 miljoen euro. Het personeelsbestand wordt ingekrompen met 10 tot 15 procent. Komt neer op 200 tot 300 mensen, waarbij van landschot gedwongen ontslagen niet uitsluit. Oud-informateur en oud-lid van de Raad van State Hoekstra gaat de toezicht op de advocaten controleren. Voorwaardig topman van de AFM, Dokters van Leeuwen, adviseerde twee jaar geleden dat lokale dekens toezicht moeten houden op advocaten, maar dat er ook nog iemand moet zijn die de dekens controleert. Hoekstra gaat kijken hoe de dekens omgaan met klachten tegen advocaten en brengt daarover verslag uit. De drukke ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen de files worden geleidelijk aan minder. Even over 8 uur stond er meer dan 350 kilometer file. De belangrijkste oorzaak was de sneeuw die vannacht en vanochtend viel. Die veroorzaakte slippartijen waardoor verschillende snelwegen rijstroken moesten worden afgesloten. Dat was vooral in het midden en zuiden van het land het geval. Meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Bij de mannen tussen 30 en 70 jaar is 60% te zwaar, bij de vrouwen 44%.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 Vooral in Europa gaat het slecht. Philips kondigt geen grote aanpassingen in de bedrijfsvoering aan. Dan nog het weer bewolkt en vooral in het zuiden en zuidwesten ligt de sneeuw met kans op gladheid. Vanmiddag vanuit het noordoosten zon. In het zuiden houdt de lichte sneeuwval aan. Maxima liggen rond het vriespunt. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel ze nog op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Eveningen 5 kilometer... A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 4. De A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Centrum 4 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 4. A28 Zwolle-Utrecht bij Leusden zuid 6 kilometer. En de N302 Enkhuizen-Horn is in beide richtingen dicht bij Westwoud na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 I <laughs> Even na vier uur Zandvoort Een hele goede middag en welkom bij derde en laatste uur Alweer van Zandvoort op zaterdag We zijn er elke zaterdagmiddag tussen 2 en half drie hoor je altijd het weerbericht Nou vanaf april dan is hij weer terug Ja, Lex van de Horen Zijn we wel de enige eigen weerman uit Zandvoort We hebben weer kunnen contracteren Het kost het geen geld, maar dan heb je wel wat voor Zandvoort en de regio Uiteraard weerbericht van Lex van Orden Na te lezen op www.meteopagina.nl Wat ja. gaan we in de derde uur allemaal doen? Al nou, hebben we hebben nog een vol programma te gaan uh, Allereerst natuurlijk uh, rond de klok van half vijf Het dier van de week En de, vandaag is dat rooie Annie Volgens mij is dat ook een drankje Roya Annie. Ja, voor mij is dat ook een drankje is geproefd en nee, ik nee, het niet. Ik het niet. Ik niet. Ik ik niet. niet. En kwart voor vijf het zeer gevoelige gedicht Zomer. Of Het Werd Zomer. Heel gevoelig. En natuurlijk gaan we om kwart over vier schakelen met uh, Joop van Nes voor het einde van de tweede helft van uh, de voetbalwedstrijd Aalsmeer sv Zandvoort. Verder gaan we nog schakelen met onze enige eigen society verslaggever. We gaan even naar Curaçao We gaan even, even. zo. Want zou het weer een beetje gaan met meneer de Visser in Curaçao? Nou, ik denk het wel. Nou, die, we gaan, of, die vermaakt zich wel. We gaan hem straks nog even bellen. En uh, dus kijken hoe het daar is en wel zeker wat voor temperatuur. En wat voor weer het daar dan is. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Ook naar dit laatste uur van Zandvoort op zaterdag. We zijn vandaag zo vrolijk. Zo, zo vrolijk. En vanavond raakt je plaatje. Ja, hoe oh spannend. Zweet sluit op mijn voorhoofd. Oh. Het gaat allemaal om geld. It's all about the money. Dat was de single van Media op uh, CFM Sandforce. Slot van het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag gaan we weer over naar Jop in Aalsmeer. Ja, waar de kogel ondertussen 89 staat. Bij Sander zou met 1-5 voor kunnen staan. de ene van de wielen kreeg de bal gewoon niet te juiste hoekje om erin te gaan. kwets weer tegen een ander aan. En kwam er weer uit. En dat is er al 4, 5 keer gebeurd. We hebben het overigens een op het stelstil. Want er is een blessurebehandeling bij, uh, bij Aalsmeer. Maar die is helemaal aan de andere kant van het veld. Er wordt, wordt meteen een koorde genomen aan de kant van Zandvoort. Dat is toch nog stil, want er is een bevuren. En als nou eventjes die speler even buiten de lijn gaat liggen, dan kan in ieder geval het spel doorgaan, want het is toch wel behoorlijk koud geworden eigenlijk hier nu op dit moment, er komt ook ietsje meer wind, het was echt windstil, absoluut, nu een beetje wapperen van de vlaggen, goed, de speler staat weer in kwestie en de corner kan genomen worden. Kijk, op, joh, hij heeft al gefloten, denk ik, ik heb er niks gehoord, in ieder geval. De, ja, daar komt de vijf signaal, en dan gaat ze met die bal komen, en die wordt weggewerkt. Door Patrick Koper, Patrick Koper. Je kan hier wel naar voren werken, naar Patrick van der hoort, maar die de bal over de zijlijn, en ja, als je hem mag gaan gooien, de hoogte van hun eigen duk houdt, aan de kant van Zandvoer, van Sampoer, van helft van het veld. Goed, Patrick Koper, uitstekend gesteld, uitstekend, transporteert hem door, probeert hij dan, af, in ieder geval, naar uh, Maurice Mol, dat lukt niet, maar toch is daar, zit dat daar Kastjevries weer tussen. Weer die kastjevries. Een klein maar. Oh god, wat is die stel? Heel snel. Ondertussen de keeper van Aalsmeer. De trap Wordt bijna gekopt door de Stogevlag. Niet gefloten, want het is een baden. De uh, Chris Dürger. Aan de rechterkant van stel. Beseert zijn man. Stoort zich in voorop aan. Hopper is in de veld gekomen. Voor de Madereus. op laat laken van je voet of zij over de zijlijn ingooien voor Aalsmeer. Meneer Hoppen, hoppen, Speelt Michael Kalen. Een verschrikkelijk goede wedstrijd gesproken. Zowel raakt hij hem helaas kwijt, maar heel veel inzet, zoals het ook moet. En er wordt hier een aantal van alles weer opgezet. Wordt geafgestopt daar door uh, Patrick Over. Nee, Ronald Kalas was het. Kaelis. Die kon hem niet uh, in de bal zitten houden. En het is weer alles meer. Het gaat een 16 meter gebied in. Het 16 meter gebied van Zandvoort, dat er nu helemaal vol staat en dat is altijd levensgevaarlijk. Want de bal moet met de ketsen, dan kan hij helemaal achter de keeper verdwijnen. En dat gebeurt ook bijna, want de mooie finish staat En nog niet, wordt weggewerkt door de zet. En pasjes, samen. En dan toch, dan gaat dat nog niet. Ja. Nee. Nee. De bal gaat erin, maar ik weet niet wat de schijf Die maakt het heel raar. Ik weet niet wat er aan de hand is, ik denk, ik denk buiten maar ik geloof dat het, dat het doelpunt niet doorgaat de keeper, of de, keeper de schijf zetten die vroont uh, en, en die had een heel raar handgebaar zo van de uh, wijf tot weg zoals de judo uh, arbiters dat doen die op de stoel zitten en uh, dan gebeurt er achter de doek oud iets de uitbiedt die gaat praten met Van uh, Verlieme, de, de assistent assistentschrijfzet van uh, SV Zandvoort. en ik ben uit te maken wat er in ieder geval gebeurt. Hij hoort nog goed uh, hij ik weet hem goed. Ja. Dit is een doelpunt, nu. Dit is echt een domper. De laatste kwartier. Dat is zo'n verstand van vele manifestatie dan alles Dit is een donkere eerste klas en het kan nooit veel tijd zijn want er is maar één, nee net dan twee uh, blessurebehandelingen geweest en daar krijgen Michael Kaal gele kaart omdat hij tegen de harbieter blijft uh, babbelen uh, dat is niet slim, natuurlijk, hij schiet er niks meer op de hij kunt het nu toch niet meer af, de doelpunt. maar goed uh, uh, het is zo, Voorlopig is het 2-1 we hebben nog geen even tijd, misschien zonder nog, nog kan doordrukken maar ik ben er bang voor dat het niet zal De uh, Bieter heeft zijn, uh, zijn administratie op orde gebracht en fluit voor het laatste de gedeelte van deze wedstrijd. En in de in stand voor 2-1. Totaal onverdiend. Een gelijkstel is dat veel minder in de lijn, de verwachting. Maar ja, goed, het is niet anders. Sandvoort die, uh, heeft gevochten. met name de, de laatste kwartier voor wat ze waard waren. En dat was zo. En dit is het einde van de wedstrijd. Totaal onverdiend dat Aalsmeer hier wint. Ik zeg het nogmaals, onverdiend. Het is uh, helaas voor Sandvoort. Uh, had hij 1-1 stand moeten blijven staan. Uh, het was helemaal onoverzichtelijk. Um, ja verder niks te doen, verliest met 2-1 op een hele ongelukkige manier Heel erg jammer inderdaad Joop op laatst het verlies van S.W. Zandvoorts Ja, Volge, ja Volgende week, welke wedstrijd hebben we dan? Ja, als het doorgaat, hè, want er wordt nog een wat flors uh, voorspeld. dan gaan we weer uit dan gaan we naar Hellandsport Oké, okay, nou, dan spreken we jou ja, volgende week voor het voetbal Het ligt eraan hoe de weergoed weer, is gehouden maar aankomende maandag horen we je ook weer op de radio met Golden CFM. Ja. Vanaf 8 uur. Wie heb je dan te gast? Uh, Jacques Jomons, heb ik uh, gevraagd. En uh, ja, Jacques en ik hebben heel veel radio gemaakt natuurlijk al in de loop der tijden. En uh, hij vond het ontzettend leuk. En uh, hij komt dan ook in een zijn gelijstje mee. Helemaal gezellig. Aankomende maandag vanaf 8 uur. Golden CFM. Dankjewel, Joop voor je bijdrage van vandaag. Tot, de, tot de verder, Tot oh, straks. Ja, ja, tot straks. Jazeker. Raadje, plaatje gaan we straks doen. Ja. Wij goorden bij CFM, zo En we gaan even een eindje het land uit, Albert-Jan. Ja, onder, ja het motto, onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer de Visser. Meneer de Visser. Als het goed is, hebben we u nu aan de telefoon. Hallo, hallo, meneer de Visser. Hallo, hallo. Ja, de ontvangst gaat weer een super ja. Waar bevindt u zich momenteel, meneer de Visser? Uh, Albert-Jan, goedemiddag. Om even te beginnen. Uh, Bombini op Curaçao. Oké. Okay. En die betekent natuurlijk een goede dag, betekent dat. Goed, en uh, wat, uh, is, is het inderdaad zo mooi zoals het op de foto's uh, was? Uh, het is inderdaad als het op de foto is. Het is uh, straal weer plus minus 30 graden. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, helaas wordt het s'nachts erg koud. Dat is wel jammer, Dat had ik niet op gerekend. Het wordt 25 graden. Goed, en uh, wat, sta, wat, wat staat er allemaal op deze reis op het programma, meneer de Visser? Um, nou ja, eigenlijk uh, de ultieme rust. Goed. En de... Alleen ik heb, ik, heb, ik heb natuurlijk het een en ander wel al uitgesproken. En uh, als internationaal gecertificeerd jachtmakelaar uh, kom je natuurlijk dingen tegen. Uh, laat ik bij het begin beginnen. We uh, verblijven in La Maya Resort. Dat is ja, het Spaanse water in Curaçao. En dat wordt gerund door het zusje van Elsen, Anne-Marie, en de uh, en zwager Marcel. En het is erg mooi hier. We in een overflow zwembad en een, met privé voor En uitzicht op allemaal bootjes. Nou, zoals je weet, ben ik er gek op. Um, en uh, we hebben trouwens nu in het ruitje. Oké, dat is. Maar dat, dat doet niks met de temperatuur, het blijft gewoon ontzettend warm. En ik heb even een leuk verhaal tussendoor. Ik had voor mijn zwager Marcel het uh, magazine Boat International meegenomen om even te laten zien uh, wat ik zo doe. En, uh, en ik wilde hem laten zien het grootste en mooiste jacht dat daarin vermeld stond. En dat is de Saline. En terwijl ik het laat zien, zegt hij, dat lijkt wel op een boot die hier aan de overkant ligt. Nou, we zijn er één gereden. Wat denk je? Het is <laughs> Oké. Okay. Het is te water gelaten 2011 november. Het is een 134 meter lang, 18 meter breed, uh, superjacht. Uh, we zijn daar uh, gisteravond. Uh, langs gereden en de de, de aan boord van iedere is super spectaculair gezien de geschatte waarde is 178 miljoen euro en de eigenaar is een rust die niet bij name genoemd wordt. En uh, de Schieting verwacht dat die uh, per helikopter wordt ingevlogen. En uh, daar weet jij over mee te praten hoe het is om met een helikopter te vliegen natuurlijk, of Jan? Ja, daar weten we alles van, hè? Maar het is daar natuurlijk Alleen, iets leuker. Wij zijn, ja, wij zijn niet afgezet op het voordek van zo'n mooie jacht. Wij zijn op een klein achtersteegje op het circuit uh, gedumpt, <laughs> zeg maar. Hè. Goed, mij kan me er iets uh, bij voorstellen. Ja, ja oké. Okay. Het leuke komt nog. We zijn morgen uitgenodigd voor een rondleiding aan boord. Dus dat is natuurlijk. Uh, Jij hebt het wel en, slecht, hè? <laughs> dat is het voordeel weer van het leven als uh, internationaal gecertificeerd dagpaardelaar. <laughs> uh, we zijn gisteren. Uh, ja, je wilt toch weten wat ik hier doe. Uh, ja. geweest bij het Hyatt Hotel. En dat is echt uh, een paradijs. Dat is het gigantische, grote uh, Amerikaans hotel. Het voorzien van alle luxe die je maar kan bedenken. En uh, we gingen daar eigenlijk heen voor het volgende. Els en de zusje hadden we besloten naar de spa te gaan. Je weet wel, zo'n ding voor je nagels, en voeten en, en, en, en andere verzorgings. Uh, ja. Dus Els en de zus uh, naar de spa. En ik aan de Chardonnay. Oké, okay, daar was hij. Daar was hij weer. De Chardonnay. <lacht> en wat kost een uh, glaasje Chardonnay? Uh, een glaasje Chardonnay kost daar 19 uh, dollar. Is het, ja, hoeveel dollar is dat dan? Nou, een dollar is gewoon een, een Amerikaanse dollar. Oké. Okay. Dat is niet uh, goedkoop. Uh, nou ja. Nee, goed, maar ik heb hem wel laten smaken. was <laughs> in uh, bezoek gebracht aan de golfbaan Old Quarry Golf. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat is, is ongelooflijk mooi. Je weet niet wat je ziet tussen de rotsen en cactus aangelegd. Uh, ongelooflijk. Uh, een rondje lopen, 18 molens, kost slechts 175 dollar. Zo. En uh, ja, het, is, het, is, uh, het houdt niet op. Het is weer behelpen, uh, hoor ik uh, meneer De Visser. Het is een bijzonder behelpen. <laughs> het is erg mooi. We hebben het erg nauw nou zin. En, en wat, uh, wat, scha wat schaft de pot? Kreeft? Uh, gisteravond zal ik vertellen bij uh, Papagayo, Beach uh, schafte de pot kreeft, maar door ook weer een korte regenbui. Uh, we wilden daar gaan eten, dat was uh, iedereen die buiten kon zitten naar binnen geplaatst, dus dat gaat vol. We hadden pech, toen zijn we naar een authentiek Curaçao's uh, tentje geweest, uh, hier eigenlijk vlakbij. En daar eet je dus de, de Inlandse pot, uh, nou ja, fantastisch, echt voor heel weinig geld. Oké. Okay. Dus, Goed. Het is, dat is, dat is hartstikke leuk hier. Even omwille van de tijd. Wij maken ons geen zorgen om meneer de Visser. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Doen we niet. Uh, ik zou zeggen, geniet er nog van. En even hartstikke bedankt dat je even in de uitzending wilde komen. Omwille van de tijd, want wij moeten uh, weer verder. Uh, Frank blijft nog even hangen. En uh, ik zou zeggen, uh, uh, geniet er nog van en nog veel plezier. Oké, okay, dankjewel en de groetjes daar. Okay. Frank, dankjewel, veel plezier daar. Bye bye. Gaat wel lukken, één kudersauw. 時にはいつでもこのサンバを踊るのよ Vai to kono samba no yo, vasorelo tane ni. nami bewa. samba no natao, hij gaat een beetje over de banen bij CFM, hè? Kan ja. ik ook een royalty-verslaggever uh, van CFM hoor, <laughs> of niet? Die Frank de Visser, die zit gewoon op Curaçao. Ach, die man is zat 30 graden, s'nachts 25 graden of zo. Maar wel regen. Ja, dat kennen ze daar ook, uh, regen. In ieder geval uh, lekker genieten daar van het mooie weer. Dat lijkt me ook wel wat, uh, Albert-Jan een boompje. Ach, wat wil je nog meer? Poeh, niet vervelend. Lijkt wel een speelfilm. Ik is zo het dier van de week gaan doen? Het Dier van de week. En het luistert naar de naam Roje Annie. Roje Annie is een hele lieve oude dame die op zoek is naar warmte en genegenheid. Haar oude dag wil ze graag slijten in een rustig huis zonder soortgenootjes. Maar met een leuke baas die haar veel aandacht en knuffels geeft. Annie heeft bijna geen tandjes meer en daarom eet ze het liefst blikvoer. Ook heeft ze last van haar schildklier. Hier heeft ze medicijnen voor. Ze is niet erg actief meer, dus heeft ze genoeg aan een huis met een dakterras of balkon, zodat ze wel even lekker een frisse neus kan halen. Bent u gevallen voor deze lieve, lieve poes van deze schattige uh, met een mooie naam Rooie Annie? Kom dan snel langs bij het dierentehuis uh, in Zandvoort. Annie zoekt een huis. Nou, telefoonnummer eventueel. Ja, die, heb ik, die staat hier nou net weer even. 571388 nou, ja, uit je is een... hoofd, uit je hoofd. Helemaal in mijn hoofd. Goed gedaan, joh. 5, 7, 1, 3, 8, 8, 8. Nou, we waren net uh, in verbinding met uh, Curaçao. We waren niet verkeerd verbonden. Nee, maar daar gaat ze de volgende plaat wel over. Ik heb nog helemaal niks gedaan vandaag. Alleen ontbeten. Eén boterham gegeten. En sloten koffie in mijn maag. En nu is het half vijf.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 Tiktok daar in Munich en verkeerd verbonden. Zullen we een plaatsje voor Sjors gaan draaien? Of? Ja, ja, dat is de hoogste tijd, maar die Sjors, hè. waar komt die eigenlijk vandaan? Ja, hier kom ik weg. Oh, daar kom daar kom ik weg. weg hier ja. kom ik weg. Speciaal voor Sjors. Je moeder van hall. dat is wat ik doe. Bekend terrein, vrucht genaam, hoe en vuur, hoe het lekken klinkt, elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zing ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook, uitzien zien van deze kant. Waar hier kom ik weg, feminine leven ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg. Is die ons zo's, en blikbaar kom ik door altijd weer terecht, hier kom ik weg. Hier ben die paar mensen, zonde wie het niks is.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 Kom ik weg? Hier is stijlen zeus en blikbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Ruimte smoor te drakten, stilte gevrust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, groente soep met worst Leven hier helpt net zo goed als drinkend de duist Wat mij de Zonvoorts Radio met de Stereo Love. En daarmee is het kwart voor vijf geweest. Het gedicht van de week. Jawel, hij komt er weer aan. Het leek wel zomer. Toch was het pas eind januari. Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen.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 En als een man zag ik de zon weer opgaan. Hier wil ik nooit meer vandaan. Het werd zomer voor het eerst in heel mijn leven. En dat was hem weer bij CfM. Het gedicht van de week. We hebben er weer van genoten. Dankjewel Albert-Jan graag gedaan. Ja, en dat was speciaal oe, een, voor Gerard. Hè? Wat een mooie stem. Speciaal voor Gerard. Ja. Nou, daar hoort deze plaats natuurlijk bij, hè. Het leek al zomer Toch was het pas Eind mei Zo'n dag waarvan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 Het was geen kind meer, en het werd zo mooi, je was al vrij.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 Mekusta stoel. Die jorel ook. Ja en echt uh, raadje plaatje plaat, hè? Raadje plaatje vanavond uh, vanaf 8 uur. Team van uh, CFM die moeten we opnemen tegen heel veel sterke kandidaten dit jaar. Maar dat kunnen we wel, hè Rudy? Tuurlijk. Ja zeker, ja zeker. Rudy, Jos uh, van Dam, Fres en ikzelf die uh, mogen raadje plaatje namens CFM gaan doen. Zo dadelijk tussen 5 en 7 entertainment voor u. Goedemiddag Roy. Goedemiddag. Wat gaan uh, jullie vanmiddag allemaal doen? hebben wij Tien voor half zes hebben wij een interview met Zanger uh, Roy. Ja, zanger Roy? Ja, Ga je zelf interviewen? Nee, ik dacht dat Roy Halder was, maar dat was ook oh, niet zo. Nee, nee, nee, nee. Het is een andere, is een andere zanger. En uh, daar gaan we zo meteen alles over horen. Hij heeft een singeltje uitgebracht, uh, hoe het singeltje heet zo. Dat hoor je allemaal zometeen in Entertainment View. Natuurlijk Popstar Henry met Showbiz nieuws. En Rudy heeft altijd weer van die leuke filmpjes. Dus dat verwacht ik sowieso. En we gaan het ook even over Willem Holleder hebben. Dus Oeh. Ja, ik ben benieuwd. Ja, die is vrij. Ik kan weer luisteren ja. naar jullie. Dus. Dat was onze opvallende nieuws. Dus... Uh, Oh. Helemaal goed. Word gezellig zo meteen na ja. vijf uur op de Zandvoortse Radio. Dank je wel weer, Albert Jan. Rob, het was me weer een genoegen met jou samen te mogen presenteren. Een waar genoegen. Zweet staat al op mijn voorhoofd voor vanavond. Ja nou, je plaatje. Ik krijg het er warm van. Maar eerst werkbesprekingen? hè? Eerst werkbespreking. Ja. Gaan we doen. Graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Dag.